Negen uur. Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. Tijdens de tramaanslag in Utrecht was er bij de politie... een misverstand over een livestream. Dat blijkt uit gesprekken die het AD had met twee politiechefs. Toen de mensen in de tram werden neergeschoten... kwam er vrijwel op hetzelfde moment een melding binnen... over een livestream op Facebook, waarin iemand zei... ik heb niets meer te verliezen, ik ga naar de moskee. Die melding bleek achteraf van een verwarde persoon... uit het noorden van het land en had niets met de aanslag te maken... Het was er volgens de chefs wel mede de oorzaak van... dat de politie vrijwel meteen dacht aan een terreuractie met meerdere doelen. Al snel werd daarom de hoogste alarmfase afgekondigd. Tata Steel gaat ruim 100 miljoen euro extra investeren... om de stofhinder in de omgeving aan te pakken. Geregeld daalden er grafietdeeltjes neer in onder meer wijk aan zee. Binnen twee maanden komt het staalbedrijf met een uitgebreider plan om de overlast tegen te gaan. Het was al bekend dat het bedrijf een overkapping over de productiehal laat bouwen om de grafietoverlast tegen te gaan. Een van de twee containers met gevaarlijke stoffen van het schip MSC Zoe is gelokaliseerd. Minister van Nieuwenhuizen schrijft aan de Kamer dat de container zich in Duitse wateren bevindt. Het gaat om een container met dibenzoïlperoxide. De container met batterijen is nog niet gevonden. Een door MSC ingehuurd bergingsbedrijf gaat nu een plan opstellen... om de gelokaliseerde container op een veilige manier te bergen. In een vijver midden in een woonwijk in Dordrecht zit een papegaaiduiker. Die komt normaal vooral voor op de Shetland-eilanden, IJsland... en op het vasteland van Noord-Schotland. De papegaaiduiker trekt vogelspotters uit het hele land. Waarschijnlijk is hij verdwaald op de Noordzee. Waarschijnlijk wordt de vogel naar een opvang gebracht... Als hij is aangesterkt, wordt het dier losgelaten bij zee... zodat hij zijn soortgenoten weer kan opzoeken. Het weer vanavond en vannacht opklaringen in de noordelijke helft kan ontstaan. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken. Later in de middag kans op een bui. Het wordt zo'n 17 graden. Zondag droog en zonnig, maar wel wat koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Jezus Dennis, Dennis, Dennis. Knallend hey. erin. Knallend uh, erin. Ja, ik, ik word er helemaal warm van. Nee, Ongelooflijk, hé. Hey. <tie> <tie> hé. Hey. We zijn ja, er weer. lekkere zoverse wiet erbij. Hé, yeah. hey, het is weer vrijdagavond. Zie je het in de house? We zijn er weer. Ja, je zou haast uh, zeggen terug van uh, weg geweest, hè. Dat, ja, uh, inderdaad. De ging de laatste tijd ging er wat mis. Yeah. Ja. Sta je hier voor de deur? Is het slot kapot? Kom je gewoon de studio niet binnen? We hebben het geprobeerd, we hebben de brandweer geweld. Ja. Nou ja, om het om 11 uur nou, nog een keertje te gaan proberen, ja, zelfs... dat was net te laat. Het Zelf... was net een beetje te gortig. En net dat ik mijn koevoet wou pakken, zei hij: nah, Nou, doe maar niet. Laat me nee, zitten. Toen, toen heb je nog een hele nacht uh, op het bureau gezeten. Ja. Wat een verhaal hier allemaal. Maar niet getreurd, we zijn, we er, zijn weer. er gewoon weer. Ja, heerlijk. Oh, voelt je het ook zo lekker weer uh, vandaag? Ja. Daar, daar, daar had ik gelijk een lekker plaatje. AC Slater met I Wanna Show You. Ja voor de mensen, twee uur lang zie je het. En dan beloof ook wat moois hoor. Oh, ja. Ultra, is dat al aan de gang? Of uh, uh, zijn ze een nee. beetje aan het warmdraaien? De warming-up. Nee, het begint over een uurtje als het goed het is. Het begint over een uurtje. Nou, we gaan eventjes, denk ik wel eventjes kijken of jij daar nog wel wat van weet. Uh, ja. Of niet? Uh, nou ja, ik kan misschien uh, de line-up opzoeken voor vandaag. Ja, en dan nog even snel een uh, lijnvlucht pakken, zeker. <laughs> ja. ja hè? <laughs> ja, ja, uh... ja, ja, ja, ja, ja. Oh, maar ja. Dat dan niet. Maar wat hebben we dan wel vanavond? Nou, de mailbox. Met allemaal hete nieuwtjes. Nou, Hij stond me vol, op ongelofel. Jeetje. Me... Ja, Is zal wel vol zitten. Zeus, Ja, ik zag er net al een paar voorbij komen. Maar nou, spra nou, spraakmakend. Natuurlijk, de charts. Als je er even niet bent geweest, is hopelijk alles weer fris en fruitig. En dat tweede uur, ja, jij hebt je collectie uh, flink uitgebreid uh, over. Ja, staat weer op kloppen. Er staan er ook weer wat promotjes tussen, want jij gaat een uur non-stop in de mix uh, hier. Ja, sowieso. En voor de mensen die uh, live mee willen kijken, ik bedoel geen verzoekjes vanavond, hè? Nee, nee, nee de, de, die lijst zit gewoon te vol. What you hear is what you get. Hey, misschien kijk je ook wel via, uh, kijk je mee, CFM TV. Het rijdt ook wel weer, ongelooflijk. Oh, oh, oh, oh. En ja, mag je morgen gaan wandelen? Nou. Neem dat maar, die zie je het podcast mee hoor. Ongelooflijk, dan ga je gelijk uh, voor de toptijd. Of uh, anders zondag bij het hardlopen. Dan, dan heb je gelijk uh, die Kenianen ingehaald. Nou, dan ben je gelijk de nummer 1. Ja. Hé, hey, maar over, uh, over dat. Het schijnt nogal lekker weer te worden morgen. Oh. En als ik lekker weer hoor, dan denk ik aan zomer. En ja, zomer is toch wel een beetje een synoniem met Kreekor Salto. Ja. En Kreekor Salto, ja, ja. Het is misschien een heel ander plaatje als wat je gewend bent. Een wat rustiger, wat dieper plaatje. Maar ik ga gewoon een beetje. Ja. Rommels, uh, lekker. Uh, ja, gewoon een lekker gevoel bij je, een krijg lentegevoel. Je, krijg je trots in je buik van? Ik vind dit een lenteplaatje. Ja. Nikisha Race en Gregor Salto. De nieuwste release, Feeling Wets. Of het wat G-Rex, natuurlijk. Dit is twee uur lang, je het? Jouw vrienden van de radio.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 Lekker hoor Dennis, dit, uh, dit is Zijzo Oh Baby in de sunny Bees Extender remix. Ja ja. Mag dat nog wel Michael Jackson? Natuurlijk ja, voor mij Natuurlijk uh, Dat gezever alleen maar, is het bewezen? Nee, er is niks bewezen. Ja, buiten dat, maar ze weten, ze weten van ellende niet wat ze wel en niet moeten boycotten. Daarom echt, uh, is, is het niet Michael Jackson dan is het wel het milieu. Ja doe. Het houdt maar niet op. Gelukkig hebben we daar nog, zie je het gewoon lekker. Ongenuanceerd, gewoon gezelligheid. Precies. En over gezelligheid gesproken, jij weet altijd wel de leukste feestjes uh, te kijken. Want ja, we hebben natuurlijk vanavond uh, de openingsparty van Woodstock op het Bloemendaalse Strand. Ja. Om echt maar even te spreken over het zomerseizoen. <lacht> maar ja, ik kijk al verder vooruit, want ga je nog naar de camping, nou, Camping Mysteryland. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ze verwelkomen namelijk onder andere Oliver Heldens, uh, GTA, back-to-back -back met de Avro Bros, MK, Sander Kleinenberg en Tony Junior. Ja, die laatste had voor mij niet gehoeven, maar ja, ja, vooruit, nu we er toch zijn. Dus uh, ja, deze melden zijn exclusief vastgelegd, uh, vastgelegd voor de camping van Mysteryland op 23, 24 en 25 augustus op het voormalige Floriadeterrein in de Haarlemmermeer. Ja, voor de campinggasten start Mysteryland dus al op vrijdag 23 augustus... met een pre-party van maar liefst 12 uur lang. Oh, dat is wel lekker. lekkere playparty. Zeker te weten. Daarna staan er zowel op zaterdag als zondag exclusief voor campingkaartenhouders... als parties op het programma. Dus je kunt helemaal door. Uh, dus het is verstandig om nog eventjes een weekje uh, langer vakantie te boeken. Ja, nieuw dit jaar is De Zoo... Deze station bevindt zich op de camping in de... En uh, ja, het is het gele weekend exclusief ook geopend voor de kampeerders. Oliver Heldens host de met zijn label Helldief Op de vrijdag uh, stumt Records, het label van Marty Kerricks... biedt op vrijdag tijdens de pre-party ruimbaan aan opvallende talenten. Ja, de Urban Sound is te luisteren bij vunzige deuntjes en uh, desperado's. Terwijl bij Annie's Fiesta de voetjes van de vloer kunnen. Baanbrekende vrouwelijke nieuwkomers zijn te verwonderen op de Making Moves in Music... ...met uh, Bumble Stage en diegene die een intieme sfeer zoekt. Dennis, jij dus kan dansen in de Hangout in Funky Town. Oh. In totaal komen een kleine honderd ex exclusief naar de camping van Mysteryland. Land. Ja, naast hiervoor genoemde artiesten zijn ook onder andere Bass -modulators. Biggie Firebeats, Julian Jordan, La Fuente, Sydney Samson, The Party Squad en Zonderling vastgelegd. Hey, ja. ja dat zijn leuke namen hoor. Ja. Ja, op de camping zijn er ook nog een tattoo shop. Dus mocht je helemaal de weg kwijt zijn, dan kun je altijd een fijne tatoeage neerzetten. Ja, ja. Ja, gewoon goed. Er is een massage, een mini bioscoop, ochtend-yoga. Ja, daar ben jij ook altijd goed in. Dus. Ja, het is voor, uh, voor jou perfect. Er zijn verkleedstands, uh, cocktailbars en een foodtruckplein te vinden. Verder wordt gratis kraanwater beschikbaar gesteld. En ja, er zijn spoeltoiletten. <laughs> nou, Wie had wat dat wat verwacht? Wat wil je Gewoon nog wat wil je op een nog camping mee? spoeltoiletten. En ja, mocht je het zat zijn, er is ook een chill-out area. Ja, eerder was al aangekondigd dat toppers uit alle stijlen... de data van Mr. Lint in hun agenda hebben gezet. Naast Marty Gerricks, Dimitri Vegas en Like Mike en Diplo... Een greep uit de namen van de artiesten zijn nog meer Alice in Wonderland, Ben Sims, Boef, Brandon Hart, Broederliefde, Kleptone, D-Block en Stefan, Dave Clark, Dylan Francis, DJ Russ, Eric Morillo, of Armada, GTA dus, The Headhunters, Jonas Blue, Korsakoff, Cashmere, Loud, Luxury, Lucas Steve, Nicky Romero, Paul Okevold, Paul van Dijk, Promo, Roger Sanchez, Samveld, Sam Pacanini, Shotex, Cicala, Solardo, Sunny, James, en Ryan, Marciano, Swan, Fate, Chami en Mala. Palatino, Khan, Vini, en The Wildcells. En ja, die andere 300 namen. dat zijn er echt te veel om op te noemen. Die moet je maar zelf even lezen. Daarom. Maar dit is geen uh, misselijke line-up. Een dat, beetje oud. Dat wou ik zeggen, Oud ja. en nieuw en. Uh, ja, breed. En ja, dan, dan is er ook nog een, een stukje nieuws over duurzaamheid. En ik zeg gewoon. doei. <laughs> ik zeg, ik, ik vind het een leuk feestje, ja, totdat het uh, over duurzaamheid weer ging. Ja. Ik zeg, we knallen maar weer eventjes een fijn plaatje erin. Wat hebben we nog klaarstaan? Nou, wat dacht je van die fijne plaat van Kelvin uh, Harris? Jij kent hem wel, Giant uh, Dennis. Ja, tuurlijk ken ik die. Die stem van die man. Oh, wat is hij lekker. Dragon Ball man. En laat uh, Lebert Luke dat nou ook gedacht hebben. We, weet je wat? laat ik daar uh, gewoon eventjes een uh, fijne remix van maken. Lekker, dirty touch remix. Calvin Harris en Wreck-A-Bowman. In de layback loop de remix, joh, vier. See you in the house, jouw Steven Stantford. Don't know Before I knew what it was So feels on the table For your own love I would be nothing Tchau. is dit, zeg. Ja. Jeutje, Mina. Joy Energizer. Is, uh, is het toch wel een uh, plaats van een uh, tijdje terug. Uh. Ja, was, uh, die heb Sander van Doorn toen uh, uitgebracht, vijf jaar geleden. Maar... Vijf jaar geleden? Nou, dat is nog wel langer geleden, hoor. Ja, dat is een oorspineel, ja. Ja, maar, okay. Dit is dan de Sander van Doorn-uitvoering, maar uh, ja, onderhanden genomen door Gamino. Je hebt er een edit van gemaakt en ik vond hem heel leuk klinken, met beetje ja, een beetje up-to-date. Ja, ik... Maar niet te veel geknoeid aan de plaat. Nee, gewoon dat, dat het, de basis eigenlijk nog staat. Ja, precies. Ja, ik, ik vind het helemaal vet. Hé, hey, maar uh, staat Sander van Doorn ook eigenlijk op Ultra? Want we begonnen deze show al mee. Ultra, dat het uh, gaat beginnen. En jij uh, bent gelijk erin gedoken van... Wat staat er allemaal uh, tijdens Ultra? Want ja... Ik zag namen voorbij komen en ik zie op de Facebook-timeline... Uh, uh, zie ik ook enorm veel mensen van... Goh, we zitten lekker in Miami in zo'n zonnetje. Ja, vanmiddag kon ik het nog wel waarderen van het zonnetje. Maar ja, dan zie je ze a la b stijl Dan <laughs> zit er, denk ik toch van... Ja, ja. Ja, wie zit er nou beter? Hé, <laughs> hey, maar heb jij uh, al een beetje gekeken op de, de mainstage... Uh, wat er uh, vanavond uh, staat? Nou, ik heb de hele line-up eigenlijk voor de Heb je de hele line-up? Nou... Waar, waar beginnen we? Bij de main stage gewoon? Ja, de main stage. Op, nou, vanavond, uh, voor vanavond, vanavond, voor vanavond, vanavond, daar staat niemand minder dan een marshmallow. Ik hoop niet dat die te dicht bij het vuur komt. Nou, je moet wel van onderaan aflezen. Want van... onderaan is het begin en het eindigt bovenaan. Want je kan de tijd ook zien, het loopt... Uh... Oh nee, kijk, nou goed. Nee. Huh? Begint gewoon smiddags met Marshmallow? Uh, nee, wat, of is alles door elkaar heen? Ik denk gelang. dat het een beetje door elkaar heen is gegaan. Onderaan begint op 2 pm en Chesto eindigt op 10.55 pm. Dus. Er zit geen uh, line-up in. Uh, maar geen lineup. gewoon voor vanavond. Daar vind je op de Ultra Mainstage niemand minder dan Marshmallow. Chesto, hij is er ook gezellig bij. Alesso, Nicky Romero, verder Le Grand Matoma. Nora and Pure, jouw favorieten. Ja, echt. Colonel Sanders, Zeko en DJ Zoda. Nou, dat zijn geen gekke namen, hoor. Ik zou Nora and Pure wel echt live willen zien. Die lijkt me zo gaaf. Ja, maar echt, als ik dat, dan zie je gewoon wat hier zo uh, staat. Ja, er zitten toch wel namen tussen. Die mij niks zeggen, maar Toma, zeg jij uh, dat wat? Ja, ze dus, uh, komt van uh, Steve Aoki's label vandaan. Van Tim oh, okay. Mak. Die maakt echt de, de zware bass uh, platen. Vandaar dat het op de mainstream staat. Yeah. Ja, dat hebben ze wel goed uh, geprogrammeerd. Nou, we kijken gelijk eventjes door de zaterdag. Want daar staat Martin Garrix, Z, Armin van Buren, Chami, Nightmare en Slender... Presents Good Vibrations, Cash Cash, Salvatore, Kanachi... Oh jee. My Chris en Tommy Sunshine. En de zondag, daar vinden we de Chainsmokers. David Ketta, Afrojack, Oliver Heldens, Sunny James en Mar Ryan Marciano. Lost Kings, Jonas Blue, Young Bombs en... Cryo Man. Young Bombs, dat had ik niet verwacht. Ik ken ze helemaal niet. Nou, Young Bombs maakte een paar jaar geleden... hele leuke remixes, bootlegs... Van een paar jaar platen. geleden, dus nu, nu ja, meer. Ja, ik denk oh, okay. een jaartje of <laughs> twee, drie geleden. En nu al de main stage van Ultra. Nou, ik vind dat knap. Ja, dat wou ik zeggen. Nee, maar het lijkt wel een heel Nederlandse feestje... als ik het uh, ja, zo zie. Ja, Armin van Buren heb ook op zondag... nog een State of Trance stage... Dat is de live area. Daar gaat hij gewoon. Nee, nee, nee. De live, live, live oh. area is gewoon hero. Oh ja, in de live area. Ja, arena, ja, ja daarom, daarom. Ja, en op zondag is dan de A State of Trance uh, Arena. Okay. Nou, dat, dat klinkt leuk, want in de Armen van Buren zien we dan staan. Jeffrey Suitornes, uh, formerly the uh, versus, uh, ja, Dash Ja, de, uh, de voorman van Dash Berlin. zijn uh, gesplit. Nou ja, dat kan best wel leuk maar er staat, geven. Maar er staat ook een naam hier helemaal in blokjes, helemaal weggevaagd. Dus wie oh wie? Dat is gewoon een... Uh, Mystery Guest. Mystery Guest. Nou ja, misschien W. &W? Ja, de, maar dan onder hun New Year uh, pseudoniem. Je... Dat is hun, hun trendsproject, New Year. Nou oké. Okay. Nou ja. NW, Griekse IR. Het zou zomaar kunnen. Nou, ik zie nog staan uh, Fatoum, Ruben de Ronde, Cosmic Kate, Marcos Schultz, uh, Vini En uh, Vini Fici back-to-back uh, -back met Infected Mushroom. Ja, lekker stampen. Dat dacht ik wel, ja. Hey, maar wat hebben we nog meer? Want ik zie ook nog uh, Mala staan met uh, Dogblood, uh, AC Slater, waar we mee openden deze ja. uitzending. Die vinden we deze vrijdag uh, op de Ultra World Wide Stage. Ja. Uh, ik zie uh, voor de zaterdag op de world, uh, uh, Ultra Worldwide... Hè, lekkere namen <laughs> allemaal. Ja, he? Ja, ja, ja. ZXCV, uh, cheat codes... Uh, blauw, Elephant... Uh, bordjes, uh, Jean-Marie, Kefu... Nou... Ik zie genoeg uh, geblokte namen ook. Uh, ja, als maar, je maar kijkt, dat is de bij, de... bij de radiostage. Ja, maar dat, ja de mou mousetrap. Dat is van Dead Mouse. Nou ja, daar kun je altijd wel... Nou, uh, dan kan je wel op gokken dat een van die blokjes gewoon Dead Mouse is. Dat denk ik wel. En voor de zondag zie ik TV Noise, Julian Jordan, Back to Back met Brooks, Matisse en Zatko... Lost Frequencies, uh, Junior Sanchez, Infuse, Van Duo... En uh, ja, het is uh, de Stomp uh, Stage. Het is uh, Martin Garrix's label. Dus ik verwacht dat hier onderaan gewoon... Of voor, de, Hero... voor de mensen die uh, niet meekijken. Er staan hier zo twee geblokte namen. Ja. ja de Stomp uh, Records uh, stage. Uh, ja, raar, raar, raar. Wie zou nou, dat nou zijn? Ik, <laughs> ik, ik gok mijn geld op uh, Martijn. Nou, we gaan het eventjes in de gaten houden. Nou, heb je nog de Resistance. Dat is dus echt meer de, de, voor de techno-liefhebbers. Echt? Want het is ook van uh, Carl Cox. Ja, maar je hebt ook nog de Resistance Reflector. En daar zie ik namens Eric Morillo staan en Youssef. Ja. Dat is uh, toch heel wat anders. Uh, ja. Voor de mensen die het zelf, uh, zelf ja, willen de, kijken. De naam zegt het al resistance. Het is eigenlijk voor de mensen die niet van deze commerciële toneel houden. En die echt meer voor de underground muziek komen. Die, zou, kun, die kunnen zou ik dan hier gaan. hun hart ophalen. Dan zou ik daar eerder naartoe gaan uh, als ze. Uh, ja, het is op een staat ook island. Dus ik denk dat het ergens op een, uh, ja, op een eiland wordt gehouden. Lijkt me gezellig. Ja, wel gaaf. Volgend jaar? Ja, Oké, okay. voor de mensen die het willen kijken... www.ultramusicfestival.com met de line-up. En daar kun je ook uh, waarschijnlijk wel een uh, livestream vinden van... Ja, ja. De, uh, mocht mocht de, je vannacht de, niks te doen hebben, gewoon de, eventjes live meekijken. De mainstage uh, wordt uitgezonden. Nou, kijk, dat is uh, voor de, de meeste mensen toch wel ja. het belangrijkste. Nee, ik ga toch altijd stiekem even naar Chesto kijken. Oh, oh, oh, oh, dat doet hij zomaar. Doet hey, zo meteen, zometeen gaan we even kijken in de charts, want ja... Ik ben wel benieuwd hoor, of er wat veranderd is. Moet toch wel een keer? Ja, dat, dat, dat, dat mag ik toch wel een keertje hopen. Hé, hey, ik heb een leuke, fijne plaats voor je klaarstaan. Nee, toch? Ja, ik, ik denk, ik neem er nog eentje mee. Richard uh, Gray en Lisa uh, van Voltex die, die, die zijn weer uh, lekker bezig geweest. Oh. Everyday people. Ik word er altijd zo vrolijk van, van dit deuntje. All right. Kijk je lekker ja. zomers? Ja. lekker linden. Daar, daarvoor zit je bij CFM helemaal goed aan uh, het adres. Dus mocht je niet naar Miami uh, gaan. Pak je gewoon. corona er maar lekker bij. Of, of een colantje zero. Dat kan allemaal hier. Nu, Richard Gray en Lizard. En je mag mee zingen hoor. Dennis, jij, jij niet hoor. Hey, ik, ik neem het kopje. drinken. My radio playing player box right Just not enough some folks to hear it I see Out of nowhere Comes a woman and date Investigation Maybe she was demonstrating But nevertheless, I was pleased My day was going great And my soul was at ease Until a brother Started thugging out Drinking the party out Going the nigga route Disrespecting my black queen Falling the cries And being obscene I them, cause see, I know the type They got drugs, they got guns, and yeah, they wanna fight Then they see a young couple having a tennis good, And the eagles wanna kiss their brothers manhood So they can't attend speech, cause I'm a hairdo And the live black collars that I wear I was a target cause I'm a fashion misfit And the outfit that I'm wearing brothers listen it. this Well, I stay calm and pray the niggas leave me be, But piece squeeze fights on my dates anatomy Why lord, the dollars have to drill me Cause if I start to hit the ground, they'll have to kill me Killing Africans, but it wouldn't stop, and I ain't Ice Cube. But I had to take the brother off of being rude. And like I said before, I was mad bad then. It took three or four cops to take me off of him. That's the story all of a Batman. And like a nigga gets drunk by an African. See, I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 Wat een beuker is dat, hè? Die uh, Chesto en Mesto. kent en Of, Dennis. I, ik hoorde hem op Don't Let Daddy Know. Oeh. Ja. Nou ja, jij was er natuurlijk. Uh, ja, Don't ja, Let yeah. Daddy Know. En uh, hoorde je hem in de set van Chesto zelf? Of, uh? Ja, ja, ja. In zijn set. Nou, oké. Okay, ja, ik vind het een leuke plaat. Uh, hij is uh, al uit of uh, nog niet? Uh, op uh, de uh, Spinning Records komt hij namelijk uit. Ja, nee, en musical freedom, uh, ja, wel, ja, wel, musical freedom. Jawel, Musical Freedom. Oké, okay, Musical Freedom. Dus een uh, sublabel van Spinning. Ja, ja. Maar ja, dan van Jesto, hè? Ja, ja, ja, precies. Maar hij is vandaag uitgekomen. Oké, okay. nou ja, dat krijg je als we een tijdje niet zijn geweest. Nee, nee, <laughs> dat, dat moeten we ook binnen. Dan, nou. dan ga je achterlopen, hè? Hey, ik had het net over cola, had je al. Hé, hey, maar Pepsi Max die roept amateur, DJ's en producers op om mee te zoeken naar The Sound of Tomorrow. Ja, om de twee jaren samenwerking met Tomorrowland te vieren, heeft het merk een spannende de internationale competitie opgezet. Die een unieke kans geeft aan het talent van morgen. Ja, en om de deelnemers te helpen werkt Pepsi Max samen met de wereldberoemde Nederlandse DJ en producer Fede Le Grand. Die een exclusieve masterclass geeft aan de tien geselecteerde finalisten van The Sound of Tomorrow. Ja, en hierbij helpt hij met de finishing touch om de remixes perfect te maken. Verder lukker al wereldwijd geliefd om zijn energieke producties... en ...neemt ook de exclusieve soundtrack voor de campagne op om zo potentiële deelnemers te, te inspireren. En de winnaars van de competitie brengt uiteindelijk zijn eigen versie van de geremixte track uit. Ja, de zoektocht bestaat uit vier fases. Een open oproep voor inzending in heel Europa voor DJ's van alle niveaus. En potentiële deelnemers moeten hun beste remix voor 20 april inleveren via Mixcloud... Nou, dat zijn er nogal wat hè, hè? Ja. zal ze allemaal moeten beluisteren. Nou, nou, nou. Dan is er een tweedaagse masterclass met Fidel Lecran voor de top 10 geselecteerden in Ibiza. En na de masterclass worden de drie finalisten geselecteerd door een jury. En deze finalisten nemen deel aan de publieke stemronde. Ja, tijdens de publieke stemronde kiezen consumenten hun favoriete The South of Tomorrow. Waarbij elke openbare stem een inzending is. Ja, en ook om tickets voor het festival te winnen natuurlijk. Ja, de zoektocht eindigt tijdens Tomorrowland... waar de drie finalisten onstation hun eigen set draaien... voordat de uiteindelijke winnaar bekend wordt gemaakt. En de winnende persoonlijke remix van de Sound of Tomorrow track van Le Legrand. die wordt officieel gereleased door zijn platenmaatschappij Darklight Recordings. Zo, dat is nogal wat uh... Mondje vol. Nou, hij, hij, hij zal wel tijd nodig hebben om alles te beluisteren. Ja. Dat denk ik wel. Als iedereen nou, hij, zal, een, uh... hij zal daar wel een uh, groep voor hebben. Ja, uh, yes, mensen daarvoor hebben. Ja. Even, even makkelijk shiften eerst. En uh, daarna ja, gewoon dat... toch wat kritisch. Hè? Wat denk je wat die beroemde DJ's allemaal dagelijks. Die hebben dagelijks mensen die tienduizenden inzendingen krijgen van bootlegs en demo's. Of ze daarnaar kunnen luisteren. En dan wordt dat allemaal selectief gekozen. Tuurlijk. Dat... En dan... En dan wordt er een handvol naar de artiest gestuurd... om er naar te luisteren. Ja, als hij tijd heeft. Want uh, ja, vliegen, ze vliegen van uh, optreden naar optreden. Ja. Ongelooflijk. Hé, hey, tot zover dit, dit nieuwtje. En ik zag uh, hier zo uh, natuurlijk... dat Velle zijn uh, een beetje gaat helpen. Maar weet je wie ook uh, gaat helpen? Junkie XL. Oh. Die, die, uh, die gaat uh, speciale les geven... in uh, Amerika... Ja, maar echt maar in produceren of echt sound engineering? Sound engineering, alles uh, omvattend, uh, zodat je voor uh, de films uh, ja, film in Hollywood uh, aan de gang kunt gaan. Ja. Nou, dit heeft die jongeren goed gedaan hoor. Tom Hulkenberg, uh, ja. eigenlijk, eigenlijk gewoon van welbekende plaat hier in Nederland. Gewoon in één keer naar de games, uh, naar wereldwijde kaskrakers uh, de filmmuziek van maken. Ja, maar ja. als je ook zijn studio's ziet... Zo. Daar ben je weer jaloers op. Zo. <laughs> Daar zou je wel een uh, nachtje wel in uh, overnachten. Daar uh, zou ik wel wat knopjes willen draaien. Goed. Dus. Dus. Nou, Dennis. Jij mag wel wat anders draaien, want... We, we hebben nog even een lekkere plaat van George Ezra klaarstaan... voordat we in de charts gaan kijken. George Ezra... Die, uh, die heeft een uh, lekkere plaat... Uh, in de Jack Wins uh, remix. Shining People... Zometeen so in de charts. Mijn nuheers, pretty shining people. Me en Sam in the car, talking about America. Heading to the wishing world, we've reached our last resort I turned to him, said, man, help me out. I fear I'm on an island in an ocean full of change. Can't bring myself to dive into an ocean full of change. Am I losing touch? Am I losing touch now? He said, why, why, what a terrible time to be alive. The answer is easy. Die dacht gewoon eventjes, hé, hey, laten we even met Pretty Shining People uh, eventjes uh, een uh, fuck-up uh, erin doen. Een fuck-up-punch. Ik vind dat een leuke plaat, uh, ja, le het Ja, le lekker gewoon Het origineel is leuk, maar de Jack Wins uh, edit, ik vind hem leuk. Daarom hier bij See It op jouw ZFM Zandvoort. Trommels erbij, want ja, het is de tijd voor the one and only See It Party Guide. Ha, hoor mij nou, de partykijzer. Dat is een tijd geleden. Nee. We, we, gaan, even, we gaan gewoon eventjes kijken in de charts. What's hot, what's not? En we pakken gewoon de normale chart er eens een keertje bij. Eens kijken even de overall. Gewoon de voorpagina. Op nummer 10 vinden we daar Sebastian Leger. Of het label Lost and Found met Lanarka. Lekker. Ja, je kunt hier alles verwachten, hè, in die top 10. Lekker zweverig. Ik vond Sebastian Sébastien Leger altijd al uh, wat geparts hebben, qua muziek. Ook toen met Disco Volante. Dat, dat blijft een plaat. Zo. Oh. Ik denk niet dat hij het geëvenaard heeft. Nee, maar ik het, denk het dat het was wel zijn grote doorbraak, denk, denk ik. ik. Maar ik denk dat dat ook niet zijn bedoeling is hoor, om de, dat te de even evenaren... Nee, Nee, nee, nee. Hier, kijk, hij... Sommige artiesten die vinden het leuk gewoon op de achtergrond. Ja. De platen die je vindt op nummer 9. Ja, ik heb hem een tijd geleden al gedraaid. Steven Fisher en Jack Back met 2000 Freaks Come Out op Toolroom Records. Maar Jack Back zie je ineens heel veel tevoorschijn komen, hè? Ja. En wie is dat nou, hè? Ja, ja dat weet je nou toch wel, hè? Wat een plaat is dit, zeg. Gewoon eigenlijk de 2019 versie. Ik vind hem erg leuk. En eigenlijk uh, verrassend dat hij nog zo laag staat. Ja. Of, of, of hij is heel hoog geweest in die twee weken. Nou, ik hou de charts wel in de gaten. Maar dat valt wel tegen. Ja. Misschien dat hij in één keer naar ultra weer gaat stijgen. Je weet het nooit. Op nummer 8 vinden we daar... A-S-Y-S. -S. Met de assets. En dat is echt asset. Ja. Ho -ho. En iets zo'n beetje ook. De power. Spannend. Dit vind ik wel grappig. Zo. <laughs> Bad. De muziek. Hier wordt vrolijk genoeg. Dit, als je dit ziet, Zo, in combinatie dit... met van die lasers, ja. Ja, ik, yes, ik, well. ik zie het al helemaal voor me. Kippenvel. Yes, yes, yes, yes. En ik word er gewoon stil van. Nou, je, omdat je gewoon niet, je kan niet wachten tot er, wat er gaat gebeuren. Nee, de, dat is een mooie opbouwende spanning. En je hoort gewoon dat er genoeg gebeurt in de, de trek. En door naar de klimaat. Yes, yes. Zo stevig hoor. Ja, Misschien uh, wat voor je zit net als afsluiter. Wie weet. Op nummer 7 vinden we Purple Disco Machine. Met Giant. Ja. Heel wat anders dan Leap Gluck. En het, het welbekende trucje van de Purple Disco Machine. Ja, he. disco hè. This is America. Oh, van Todd Terry en Masters at Work. God, no, that. Yeah. Favoriet van jou, hè? Ja, ik vind deze zo vet gedaan. Ja, het is oh, dat het eerste uur zo kort duurt. Anders hadden we ook nog gedraaid. Misschien hebben ze Daar houden we je aan. Op nummer 5 vinden we Matador en Art Met Apollo 11. of het label Ruckus. Rukus. Techno label. Ga je van het best... ene en naar het andere? Hè? Oh, dit is echt, echt zo'n uh, ruimteschip. Lekker diep. Op oh, nummer 4 oh. vinden we daar KH met Only Human. Ja, dit vind ik lekker hoor. Ja. Ministry of Sound. Oh. Nee, de plaat blijft niet hangen. Ja, dit is leuk. En dan benaderen we de top 3. Met nummer 3 Dennis Horford. En Leila met Noise. Doe me een beetje aan uh, de trends van vroeger, Dekker. Allemaal type platen, hoor, in die top 10. Uh, Op nummer 2 vinden we daar Clony met Be Koo To Me. Deze vind ik heel goed. Misschien komt er zo ook wel voorbij. Op nummer 1 vinden we daar Jack met Inside My Head. Ja, ja, ja. Ik, zwak. Ik, ik, vind, ik vind het geen nummer 1 waard. Zwak, ik vind hem zwak. Ik vind het zwak. Ik zeg, dit was de top 10. Zometeen het nieuws weer verkeer. Van 10 uur en daarna de one and only DJ Dion City. Nu nog voor de laatste secondes. Tujamol met Kenny on the dance floor. En dat vind je zometeen ook wel hoor. Oh. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.